Dit is al Megens met het NOS-journaal. Nederland krijgt een nieuw... Premier Rutte zegt met dit akkoord een extra inspanning te doen... om de terugkeer van de asielzoekers succesvoller te maken. Het uitzetcentrum Terapel krijgt vijf dependances. Die komen in de vier grote steden en Eindhoven. De gemeenten bepalen per persoon hoe lang iemand daar mag blijven. Een aantal middelgrote gemeenten voorziet grote praktische problemen... bij de uitvoering van het asielplan van de coalitie. De minister van de Steur van Veiligheid en Justitie noemt het optreden van forensisch anatoom George Maat buitengewoon ongepast en onsmakelijk. Maat deelde als lid van het MH17 identificatieteam tijdens een lezing gevoelige informatie met het publiek. Zo liet hij foto's van verminkte slachtoffers zien. De minister laat uitzoeken wat er is gebeurd en geeft morgen tekst en uitleg in de Tweede Kamer. De forensisch anatoom werkt voorlopig niet voor het identificatieteam. Het Openbaar Ministerie gaat niemand vervolgen voor het grote mistongeluk op de A58 bij Henkes Sant vorig jaar september. Bij drie verschillende kettingbotsingen waren toen meer dan 150 auto's betrokken. Twee mensen kwamen om het leven en tientallen mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in dichte mist. Gezien de extreme weersomstandigheden noemt justitie de botsingen onvermijdelijk. Real Madrid en Juventus zijn door naar de halve finales van de Champions League. Het Spaanse onderrondje tussen Real Madrid en Atletico Madrid... eindigde met 1-0 voor titelverdediger Real. De andere kwartfinale ging vanavond tussen Aas Monaco en Juventus. De Italiaanse kampioen hield Monaco op 0-0. Dat was genoeg om door te gaan naar de 1-0 voor Juventus vorige week in Turijn. Barcelona en Bayern München kwalificeerden zich gisteren al... voor de halve finales van de Champions League. Het weer. Vannacht klaart het in het zuiden en midden van het land op. Wordt het zo'n 3 graden. Morgen schijnt de zon vooral in het binnenland flink. Temperatuur komt uit tussen de 13 en 16 graden. Dit was het NMS Journal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, Met nu. Peaceful Radio. Terug bij Peaceful Radio Show 1074 hier op CVM Zandvoort. Nog een uurtje, nu muziek en we gaan beginnen met Fiona Joy en haar nieuwe CD: Piano Solo Signature. En dan, uh, ja, mocht ja, je meer over Fiona willen we lezen, dan kan dat via de website peacefulradio.eu. Veel plezier. I Devasya the vast ya the Did they? He was a lot. Did they? He was He Check